Goedemiddag, ik ben Rensk van der Met Dit is het nieuws van NOS op 3. Ga vooral niet winkelen in de binnenstad. Die oproep doen onder meer de burgemeesters van Den Haag en Eindhoven. Want het is er nu al te druk. Gisteren was dat op veel plekken ook al zo dat genoeg afstand houden niet lukte. Ja, ik vind, niet, ik vind het echt niet chill. Nee, nee. Ik zie wel heel veel mensen zonder masker lopen. En um, ja, dat is niet echt heel erg slim. Meerdere steden hebben dus geen zin in nog zo'n drukke dag. In Rotterdam bijvoorbeeld komen ze met shopregels. Winkels in het centrum gaan daar vandaag eerder dicht. Om vijf uur is het winkelen afgelopen. In Hogeveen in Drenthe zijn twee mannen opgepakt na een aanrijding met een fietser. Een man van 78 kwam daar gisteravond bij om het leven. Een van de verdachten ging er vandoor, maar is later alsnog opgepakt. Steeds vaker doen oplichters zich voor als de Belastingdienst om mensen geld af te troggelen. Volgens het AD zijn er tot begin deze maand al 150.000 fraudemeldingen binnengekomen bij de Belastingdienst. Vier keer zoveel als vorig jaar. Sinds de coronacrisis zijn er in de bossen ineens veel meer mountainbikers te vinden. En ook bij de mountainbikeverenigingen gaat het goed. Zij krijgen er flink veel leden bij... Deze man meldde zich ook aan met zijn zoon en ze zijn enthousiast. Heerlijk, lekker door de bossen fietsen, het is fantastisch. En we hebben ook cursus gedaan in het voorjaar. En dat, dat is wel echt nodig hoor. Door je veilig door het bos kunnen fietsen, is een beetje instructie wel heel belangrijk. De sport is zelfs zo populair dat er in veel winkels geen fiets meer te krijgen is. Dan nog het weer, bewolking en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 5 en 7 graden.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 Nepbalans, surseance, ochtendkrant, binnenbrand. Voetbalmatch, balgeklets, buitenspel, doelpunt kampvechter, scheidsrechter, voetbalvuur, kaakfractuur. Heidebruin. Heuvelkruin, dagjeslui, regenbui, moeder vaderdrift, vader drift, kinderspeen, handgemeen. Beesperplas, oevergras, engelaars, monsterbaars, alcohol, visserslol, blindegracht, opgebracht, muiderslot.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 Milicijn, keukenmeid, malligheid, min gekwele, kind zoengeklap, moederschap, uit. Jan zot een meisje naar zijn zin, maar slaat er nog steeds niet in, toen las men wel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 Leverde duizenden reacties op, maar uiteindelijk werd orkest zonder naam als officiële benaming gekozen. Eerder in 1932 had de Roos al dance en showband de Rascals opgericht.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 Zo was ik 40 jaren lang in weer en wind of sjouw. Maar waar ik met mijn post op kwam, geen mens die het hebben wou. Ten einde raad nam ik heb bestuid en ging naar Rome, Jan. Die schrok zich door van die, en brulde niks ervan. Oh, die schrok ook van die, en brode niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij te ten slotte de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leidt, blijf altijd avazoon, je raakt hem nooit meer kwijt. altijd altijd je raakt er nooit meer kwijt. Oh, Also, je raakt hem nooit niks wet op mijn hart dan pas je raakt hem nooit ik weet Loesje en Lodewijk van je hup hup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 Tip, tip, tip, pat pat pat Tip, tip, tip, tip, Tip, tip, tip, tip, pot. tip, tip, tip, pot. tip, tip, tip, pot. tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, vader, vader, kwam ook. Dit is... Boem, boem, boem, boem. Kik het tip, je pak. Kiker ik bak, boem, boem, pak. Kik het niet op, boem, pak pak, dat was mijn wat. Maar toen zei loden wij. Thuis, met zeven foto's. niemand bleef thuis Foto's genomen, prachtig geweest Na de receptie, schitterend feest top top bam Wat wil nu Ik wil klappen, klappen dat met zeker, want iets anders rust ik niet. Ik wil klappen, klappen dat met zeker, want iets anders lust.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 Op zijn hoofd staat als beloning nu een prijs Als u trouw wil die ergens aan mag treffen Wees voorzichtig en doe niet zo eigenwijs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 And Zo, p... Kom mijn duiven dan is alles weer op. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreugde. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreugde. Ik heb weer duiven, zoals voor de oorlog. Mijn hart is weer netjes en schoon.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 dan fluit ik aan het en mijn een keer in de nee. Zit die kop met een duiven platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen me vreed. Dan voel ik me als een koning.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 Hoor u Max van Praag met Als de klok van Arne Muiden. En de volgende artiest is Johnny Jordaan, pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muscher, Geboren in Amsterdam op 7 februari 1929, nee, 1924 20, moet ik zeggen. En al daar overleden op 8 januari 1989 was de Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. Hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam en het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En in 1955 won hij een wedstrijd die platenmaatschappij Bovema... in samenwerking met Louis Nourette had uitgeschreven... om de beste stemmen van de Jordaan te vinden. En daar bracht eens een single uit, de parel van de Jordaan... met op de B-kant bij ons in de Jordaan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 Met jou in m'n Ik wil jou voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hou. Als zijn je haren niet gepermineerd en is het gebruik van zeep jou onbekeerd, toch wil ik jou voor geen ander ruilen, omdat ik zo veel van je hou. Lief en leed, zoals je weet, tezamen delen wij. Lief, al oh vrouw, dat gaf ik jou. Maar al het leed, dat gaf je mij. Dat hij je toch weet. Zou een je koud? Al stond ik uren met jou in de kou, toch, toch kan slechts maar graan ontscheiden, omdat ik, ik zoveel van je.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 Zo'n echte fijne pop met een boer in de kop. Daar kan geen meisje in Europa tegen op. De Nederlandse trekband heeft een wereldnaam gekregen. En zijn we niet beroemd om onze mooie autowegen...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 Met een boer in de kop. Daar kan geen meisje in Europa tegenop. Ja, alweer een plaatje van Louis David, Dit keer samen met Heintje met een Hollandse meisje. Een Hollandse meisje moet ik zeggen. En daarvoor hoort u Luban niet met Mag ik van u een foto? En de volgende artiest is Reinhard Frederik Michael May. Geboren in Berlijn op 21 december 1942... Is een Duitse zanger en liedjeschrijver. In Nederland en België is hij vooral bekend door de liederen Als de dag van toen, Über den Wolken en Goede Nacht geonde". Het refrein van laatstgenoemde nummer werd sinds 1976 als herkenningsmelodie voor een Nederlands radioprogramma met het oog op morgen gebruikt. U hoort hem nu Reinhard mei met Als de dag van toen, die grote bekende plaat waar die uh,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 Maar ik hou nooit meer van jou als door die dag. Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons huis, Nog steeds helende tijden, alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis.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 Nee. Zandvoort zandvoerder Zandvoort. We're oh. Goed morning, good morning, maar niemand die eens even me praat. Ik vroeg een doosje, die zei wat bloosje, Ze keek me aan en zij loopt naar de maan. Ik vroeg het Thea, ga met me mee, aan. oh wat heb ik dan toch weer verkeerd gedaan? Goed morning, goed morning, dat roep ik naar de wezens in de straat. Good morning, good morning. Maar niemand die eens even met me traan. Ik zag Anita, La Doce Vita. Ze was voor mij een snoepje van de week. En iedere keer zie ik haar weer. Maar zij werd boos als ik naar andere meisjes keek. Good morning, good morning. Dan roep ik naar de meisjes in de straat. Good morning. Maar niemand die eens even met me een woning, voel me een koning. Want alle meisjes hangen steeds maar aan de bel. En al mijn dromen